9 uur. De Radio 1 Sportzomer. Debora Blekkenhorst en Robert Meder. De zaterdagavond van de Radio 1 Sportzomer. Op een van de sportiefste dagen van het jaar. vullen onze twee studiogasten hun dag met praten over politiek. En dat doen ze vanavond hier in de studio in compacte vorm. Sibrand en Siewert over het CDA en de G500. Nu het NOS-nieuws met Gert Kluk.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 Volgens mensenrechtenorganisaties zijn er bij tientallen doden gevallen. Ooggetuigen zeggen dat grote delen van de voorstad van Damascus zijn verwoest... en veel inwoners zijn op de vlucht geslagen... uit angst voor de troepen van president Assad. Volgens de mensenrechtenorganisaties hebben die troepen twee noodhospitalen bestormd. De artsen en verpleegkundigen zijn gevlucht, de gewonden bleven achter. Over hun lot is niets bekend. Volgens Syrische staatsmedia zijn tientallen terroristen gedood... en wordt nog steeds jacht gemaakt op gewapende groepen.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 Vandaag was de drukste dag. 90.000 mensen zagen Casey Stoner winnaar worden van het koningsnummer de MotoGP. Het weer wisselen bewolkt. Plaatselijk een bui. Vannacht trekken de bui naar het oosten weg. Het wordt droog. Morgen zonnige periode afgewisseld door wolkenvelden. Smiddags plaatselijk kans op een bui. Het wordt dan ongeveer 20 graden. Zometeen verder met Radio1 Sportzomer.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 CDA-leider Buma, die de Alp bedwong, ja echt waar... die wil weer oude wetsgronden gaan overleggen met werkgevers en werknemers. En wij peilen of de werknemers daar eigenlijk wel op zitten te wachten. En ook dit uur uitgebreid aandacht voor het EK-Atletiek, de Tour de France en Wimbledon. Hier zijn Deborah Blekkenhorst en Robert Meder. De EK-Atletiek en die houtkamp. Tien voor half tien, geloof ik, is uh, het moment voor de waarheid voor Nederland. Klopt dat zo ongeveer? Klopt, tien van half elf in Helsinki. Dan, jouw ja, moment van de waarheid. Uh, relatief gezien natuurlijk. De 200 meter finale met uh, Patrick van Luik en uh, Martina. Tjureni Martina. Uh, Pols ook heb, hoog hebben we net gehad. Pols ook hoog springen. Tatsnikova bij afwezigheid van Isen Bayeva won bij de vrouwen. En was daar heel blij mee. Maar wij hopen over een uh, kwartiertje ook uh, blij te worden. Als Tjureni Martina en Patrick van Luik de finale gaan lopen van de 200 meter. Mark Brasser volgt op Wimbledon de partij tussen Andy Murray en Marcos Baghdatis En ze waren wel aan elkaar gewaagd. En dat zijn ze nog altijd. 5-5, veer tegelijk. Wedstrijd volledig in Evenwicht. Marcos is de veert. Misschien nu dan de kans voor Andy Murray om de drukker een beetje op te zetten. Als hij dit punt binnenhaalt, komt hij op breakpoint. En ja, dat zou natuurlijk wel op een hele lekker moment zijn. Een goede fase in de partij. Andy Murray, ja, ik ben nog niet echt onder de indruk van hem. Komt ook omdat Marcos is, ja goed speelt. Agressief speelt. Heeft het initiatief de Cypriot. Hij dicteert vaak in de rally, speelt ook veel in de baan. Zet druk. Ja, Murray staat er een beetje een paar meter achter en is eigenlijk alleen maar aan het verdedigen. Maar Murray pakt nu wel het punt. En dat betekent het breakpoint voor de Brit. Hij kan op 6-5 komen. En nog steeds de gast, CDA-leider uh, Sibram Buma. Uh, meneer Buma, op het congres van uw partij vanmiddag... Uh, riep u politiek werkgevers en werknemers op... om na de verkiezing een akkoord te sluiten... Uh, over de arbeidsmarkt, de hervorming erop. Uh, in de jaren 80 zo zei u, haalde Zulks uh, overleg... Uh, ons uit de crisis... Kunt u heel kort proberen aan te geven wat u uh, precies bedoelt? Wat u voor ogen heeft? Ja, een van de dingen waar we op dit moment over spreken... is over het flexibeler maken van de arbeidsmarkt. Om mensen weer aan het werk te helpen. Daar hebben we een akkoord over gesloten in Politiek Den Haag. Maar je hoort ook vanuit de werkgevers en de werknemers kritiek daarop. Nou, wij moeten verder, maar tegelijkertijd ben ik ervan overtuigd... dat we de crisis alleen maar uitkomen als we samen een akkoord sluiten. En voorkomen dat we alleen maar, zeg maar, ruziend door de polder gaan. Wat dat betreft denk ik dat 12 september belangrijk is... maar 13 september dus net zo goed belangrijk... om dan verder vanuit de politiek met werkgevers en werknemers verder te gaan. Flexibilisering van de arbeidsmarkt is nodig, maar hoe we dat zorgvuldig gaan doen zouden we met uh, beide partijen moeten doornemen. Ja, duidelijk. Dan is de grote vraag natuurlijk of ze er wel zin in hebben. Uh, van de werknemers hebben we aan de lijn Jaap Smit van de vakcentrale CNV. Goedenavond. Dag, meneer Smit. Ja, Wat vindt u van de oproep van meneer Buma? Dat vind ik een verstandige oproep. Ik heb er van de week in een interview met de Telegraaf ook voor gepleit. Ik vind dat wij uh, met elkaar op de tafel moeten gaan zitten... om te kijken hoe we de juiste oplossingen kunnen vinden voor de vraagstukken van nu. Ik pleit er zelf al tijden voor... Dat we inderdaad met elkaar moeten praten over noodzakelijke hervormingen van de arbeidsmarkt. Waarbij het, wat mij betreft, niet gaat om versoepeling van het ontslagrecht. maar om opnieuw met elkaar te definiëren de, de relatie tussen werkgever en werknemer. En Hoe zou die relatie moeten zijn, dan wat u betreft? Nou, wat het belangrijkste is, is dat mensen zicht hebben op continuïteit om een boterham te kunnen verdienen. En uh, als de, de sleutelwoorden flexibiliteit en mobiliteit zijn. ik hou meer van het laatste woord mobiliteit is dat je daar moet wennen dat je van, inderdaad van baan naar baan gaat. Dan moeten we ook zorgen dat mensen in staat zijn om in die mobiliteit gewoon de continuïteit te vinden om een boterham te kunnen verdienen. En als we daar goede afspraken over kunnen maken in de zin van begeleiden uh, van werk naar werk in de zin van voortdurend in jezelf kunnen investeren... om als werknemer aantrekkelijk te blijven op de arbeidsmarkt... dan zijn we veel vruchtbaarder bezig dan alleen maar te peuteren aan het ontslagrecht. Ja, meneer Smit, misschien kunt u twee meter naar rechts of links lopen... dan wordt uw verbinding misschien iets beter met uw mobiele telefoon. Ja. Uh, en, en wat, wat voor een concrete vraag heeft u bijvoorbeeld aan meneer Bumau? Die zit hier nu toch, dan kan hij daar gelijk antwoord op geven. Nou, de, de, de, de vraag is van, uh, uh, uh, ik, heb zijn, ik heb zijn opmerking vanmiddag verstaan, niet als van help ons om de afspraken die nu gemaakt zijn om die uit te werken, maar laten we met elkaar aan de tafel gaan zitten om op een verstandige manier die, die vragen op te lossen. En die, uh, die uitnodiging vind ik uh, uitstekend. Ik zou de vraag kunnen stellen van hoe stel je dat zelf voor? Ja. Meneer Buma. Meneer Buma. Nou, wat mij betreft um, sluit ik ook aan bij wat Jaap Smit wel eens eerder heeft gezegd. Flex is te flex en vast is te vast. We ja. hebben heel veel mensen die als ZZP'er werken... maar eigenlijk wel een dienst zouden willen, maar er gewoon niet meer tussen komen. Je ja. hebt mensen met vaste contracten die helemaal niet klaar zijn... voor het moment dat een baan wegvalt en ze klaar moeten zijn voor een nieuwe baan. Dus het gaat bijvoorbeeld om scholing. Het gaat om de verantwoordelijkheid van de werkgever om de werknemer te scholen maar ook van de werknemer, om te zorgen dat hij die scholing ook echt aanneemt. Er zijn nog steeds scholingsbudgetten beschikbaar, maar om te zorgen dat we inderdaad in een, in een totaal andere wereld dan 20, 30 jaar geleden zorgen dat mensen actief blijven, op die arbeidsmarkt beschikbaar blijven, dat is ontzettend belangrijk. En dat, nu hebben we natuurlijk een tijd van toenemende werkloosheid, maar vergeet niet, over een paar jaar hebben we gewoon weer arbeidstekort. En dan moet iedereen meedoen. Nou, dit zijn heel heldere punten, maar het lijkt wel constant alleen maar te gaan over bijvoorbeeld versoepeling van het ontslagrecht, meneer Smit. Uh, daar moet het wat meerdere dus niet over gaan. Dat nee. dus, het ontslagrecht is een soort icoon geworden waar heel veel nadruk op gelegd wordt. Zelfs werkgevers zeggen dat is ons probleem niet. Dat ontslagrecht, dat moeten we, zeg maar, dat moeten we dus een beetje loslaten als een, als een icoon van ben je voor of tegen hervormingen. Daarom roep ik op voortdurend houders nou op met het gepeutel daaraan. Ga met elkaar aan de praat en uh, daar ben ik dus zelf hartstikke toe bereid om na te denken over hoe we dan zorgen dat aan de ene kant de werkgever het besef krijgt... ja, ik word meer verantwoordelijk voor mijn eigen aantrekkelijkheid op de arbeidsmarkt. De werkgever, hoe die de werknemer in staat stelt om ook aantrekkelijk te blijven. Hè, scholingsbudget en noem maar op. En de overheid om te zorgen dat die mensen voor wie dat echt een groot probleem is... Dat hij niet tussen het bal en het schip vallen. Zie je wat van Linde? Ja, dit is helemaal, ik ben het helemaal eens. Ik heb zelfs de woorden van Jaap Smit vanmiddag herhaald: van vast is te vast en flex is te flex. En G500 heeft daar ook vanmiddag uh, succes op gehaald. CDA is nu voor vijfjarig flexibele arbeidscontract. Zodat je wel een hypotheek kunt krijgen. Uh, en waarbij als je jezelf ontwikkelt, dat er een, een werkgarantie ontstaat. Uh, die heeft het uh, vanmiddag uh, mooi gehaald. En ik ben het helemaal eens ook met Jaap Smit. Dat het ontslagrecht, dat is echt een soort van. Uh, een, ja, uh, soms heb je van die politieke uh, uh, symbolen. Waar men graag op blijft slaan. Maar uh, de ton is wel behoorlijk hol. Als je daar uh, op ja. begint slaan. Dat, dat is bij ontslagrecht helemaal waar. En in de Tweede Kamer beginnen dit soort ideeën ook te landen. Dus volgens mij, ja, Buma kan daar doorpakken. Jij ja, zijn hier voorstanders van. Want jullie drie ja. zijn het eens. Dat is hartstikke mooi, Mocht, natuurlijk. Maar uh, nou, dat ik vind, is niet ik vind genoeg. Voor, vooral dat. Het, het woord ontslagrecht lijkt alsof het alleen maar daarover gaat. Terwijl het over de arbeidsmarkt gaat. Precies. En dat is de zorg van, van ons allemaal. En daar, dat zit gewoon niet goed. En ik heb ook vanmiddag in mijn speech aan het partijcongres gezegd. Duitsland is vooruitgegaan, Spanje niet. En Spanje zit met een enorme. Jeugdwerkloosheid omdat jongeren er gewoon niet tussen komen. Ja. En daar moeten ja. we echt wat aan doen. Maar daar is het ontslag weer heel zwart. Ja, ja, nee, dat, dat is daar ja. heel stark. Ja. Ja. Meneer Smit? Ja. ik wil nog daar, daar wel één opmerking over maken. Ik vind dat wij moeten uitkijken dat wij te gemakkelijk ervan uitgaan en dan breekt het ook een land voor ouderen, wat lager opgeleide mensen. En in de huidige plannen die voorliggen, wordt er veel te gemakkelijk van uitgegaan dat die mensen met, met twee, drie weken scholing en een half jaartje een minimale ontslagvergoeding wel weer aan baan zullen vinden. We zullen echt de zaken goed in evenwicht moeten bekijken waarbij ik en jongeren voor ogen heb die een kans moeten krijgen op de arbeidsmarkt... maar ook de, de positie van ouderen voor ogen heb. Ja. En nogmaals, dat gesprek moeten we op een zorgvuldige manier met elkaar gaan voeren. Ja, en hoe dat ingekleed gaat worden... u bent in ieder geval bereid om rond de tafel te gaan zitten. Volgens mij bent u het in, in grote lijnen uh, nu al eens. De vraag is alleen uh, of er nog meer mensen zijn uh, die, uh, die er open voor staan. De collega's van de FNV bijvoorbeeld, wat werkgeversorganisatie, VNO-NCW. Hoe schat u dat in, meneer Smit? Als ik deze oproep doe, dan uh, leg ik ook een verantwoordelijkheid bij onze vakbeweging zelf. En uh, dus ook naar mijn collega's, van welke bond ze dan ook zijn. Ik vind dat wij op dit moment op een moment in een, in een situatie verkeren dat wij moeten stoppen met de, de, de loopgraven in te duiken en elkaar vanuit, vanuit de loopgraven te beschieten. We moeten gezamenlijk onze verantwoordelijkheid pakken en naar de juiste oplossingen zoeken. En iedereen moet, daar, moet daartoe bereid zijn. Dus ik vind het ook een, een, een oproep aan mijn eigen uh, achterban en mijn eigen uh, collega's. Nou, meneer Buma, als u straks regeringsverantwoordelijkheid krijgt, komt u bijna in een warm bad, zou ik bijna denken. Nou, zover zijn we nog niet, hoor. nee, toch niet. <laughs> nee. Het mes is gelijk weer Meneer op Buma, avond, nou, denkt er uh, nog even over ja, na? Zie ik. ik kan me voorstellen dat meneer Smits zich wel even <laughs> indekt voor die, 13 uh, ja. september. En daarbij zijn er meer partners. En het is, ja, dat is waar dat stellingen zijn ingegaven. Het is ook, daar ben ik ook van overtuigd dat het waar is... dat de weg uit die crisis niet via polarisatie komt... maar om er samen uit te komen. En nogmaals, dan kijk ik terug naar die grote crisis in de jaren tachtig. Die is pas opgelost toen politiek en werkgevers en werknemers... uit hun schuttersputjes kwamen. Ja. En toen ook afspraken maakten waar niemand voor mogelijk hield... daarvoor dat ze zouden komen. Ja. En dat is onvermijdelijk dat we die kant uitgaan. Overigens hebben uh, VNO en NCW laten weten ook open te, st open te staan voor het uh, initiatief, de werkgeversorganisatie. Dus uh, nou, dat is, ja. uh, lijkt me heel breed ja. op dit ogenblik. Overigens, bent u ook bereid met andere partijen te gaan uh, praten? Neem ik aan als de CDA het niet redt? Meneer Smit? Ja, natuurlijk. Dat ja, uh, lijkt uh, me wel. Ik uh, heb contacten met andere politieke partijen. Ik doe het algemeen een oproep om met elkaar die, uh, die gesprekken aan te gaan. En ik ik ze vanmiddag uh, als ik. Uh, Blij met, uh, met, het, met de oproep van, uh, van uh, Sidron Buma. Uh, en, uh, dat is een mooi begin. Dus laten we maar eens kijken waar we uitkomen. Maar dat vraagt van ons allemaal wat van werkgevers wat, van werknemers en van de politiek. Ja, dat is duidelijk. Tijd om de handen ineen te slaan. Jaap Smit van CNV, hartelijk dank. Tot ziens. Gaan we kijken of we hebben bij uh, Mark Brasser. De eerste set gespeeld, set gewonnen door Andy Murray. Ja, die beslissende break die kwam bij 5-5. Twee matchpoints match wilde ik al zeggen, twee setpoints had hij nodig. Andy Murray En de tweede benutten, die hij kwam op 6-5. En toen is zijn eigen service game probleemloos naar 7-5. Goede service game van de schot. Hij kwam twee keer goed in, twee makkelijke follies weggelegd... en hij besluit het met een ace. Ja, Bagdadis speelde een prima eerste set. En niks dan lof voor de Cypriot. Hij staat wel met lege handen. De eerste set dus 7-5 voor Andy Murray. Verslaggevers ter plekke, analyses, commentaren, gasten in de studio en muziek. Volgens mij. Een complante Poer San catherine Dat is hem. Oh, Helemaal. Okay. Goed. Dat nou, is nou, ja. een beetje gokken, maar Goed nou ja, goed gedaan. Uh, met het motto, samen kunnen we meer, gaat het CDA de komende weken... de campagne in voor de Tweede Kamerverkiezingen. Wie het congres vandaag en gisteren heeft gevolgd, kan het niet ontgaan zijn. De partij heeft er zin in, heeft zijn zelfvertrouwen terug... en heeft zelfs weer teamgeest. Sibrand Buma, de teamgeest is er weer, zei u vanmiddag. Ja. Hoe zoek was hij? Waar was hij dan? Nou, waar, die, waar, waar die was, in ieder geval is hij weer op dit congres teruggevonden. Dus da, uiteindelijk was hij daar. Um, en dat is er natuurlijk ook sinds 2010 het moeilijke geweest in de partij. Dat je, zo heb ik het vanmiddag ook gezegd. Uh, we hebben regeringsverantwoordelijkheid genomen. Maar de saamhorigheid is er verdwenen en ik merk dat de afgelopen maanden bijvoorbeeld met die lijsttrekkersverkiezing die we hebben gehad en nu ook in de aanloop naar dit congres dat gevoel van die eenheid weer was en dat gevoel samen weer verder te willen. Ja, was en dat, dat echt was heel ver weg gezakt. Was het echt heel dat u zich echt zorgen maakte dat u dacht van nou dit kan zo echt niet langer. Nou niet alleen ik maakte mij zorgen denk ik en veel in de partij dat deden. Maar het mooie vind ik wel dat uh, als je kijkt, de afgelopen weken bleek er toch een waakvlammetje altijd aangeweest te zijn. En dat enthousiasme is gewoon terug. En ik heb het ook al tijdens die lijsttrekkerscampagne gemerkt, toen ik het land inging. Uh, volle zalen. Uh, ook die, die uh, debatten die we hadden. Iedere keer was de tijd te kort. De zaal was te klein. Ja. Mensen moesten buiten wachten. Ja, dat is een enthousiasme wat voor, is überhaupt in de politiek heel bijzonder is. Want mensen staan vaak te kijken naar politiek. Maar dat ze echt allemaal zo massaal weer meedoen. En ook deze twee dagen weer massaal hebben meegedaan. Ja. Dat vind ik echt want fantastisch. En natuurlijk voor mijn partij, die echt van ver moet komen. En dat realiseer ik me ook. Is het natuurlijk geweldig. Ja, we moeten even naar de. Of we mogen zelfs. Uh, we, moeten, ja, we moeten ook natuurlijk ja, naar de 200-meter-finale. Ja, dat um, gaat voor. U kijkt mee, hè? Ja. Als sportliefhebber. En die hartkamp. Twee Nederlanders met kans op een medaille. En jij hoopt op goud, zilver. Uh, of zilver ja. en brons, Als het er maar twee zijn. <laughs> dat, dat zou <laughs> mooi zijn. Mijn pet ligt klaar. Ja. Het is. Uh, Mooie race, denk ik. En ga ik echt vanuit in baan 1 Paul Hessian uit Ierland. De nationaal recordhouder op de 100 en 200 meter. En uh, dat is een, een redelijk snelle jongen. 2075 heeft hij dit jaar gelopen. Baan 2 Marani uit Italië. Baan 3 Chorendi Martina. En hij heeft als enige onder de 20 seconden gelopen. 1994 eerder dit jaar in New York. Natuurlijk ook het Nederlands record. Jonathan Borlet. een van de twee Borletjes. Normaal 400 meter lopers. Heel snel. Gaan echt voor medailles op de Olympische Spelen. Loopt nu de 200 meter. En is dus ook een snelle jongen. Daniel Talbert, Groot-Brittannië, een van de twee Britten in baan 5. Patrick van Luik van Nederland liep 20:47 dit seizoen. Tijdens de Gouden Spike in Leiden. En uh, doet mee aan de finale. Clark uit Groot-Brittannië, baan 7. En de Oliveira uit Zweden in baan 8. Geen Lemaitre, geen Endouren. Die hebben de 100 meter gelopen. En uh, deden dat uh, heel goed. Maar wel Martina en van Luik, nummers 1 en 2. Nadat ze de halve finale hadden gelopen. Dus mogen we veel van ze verwachten. Tjerni Martina, aantal jaren uitgekomen voor de Antille, geboren op Willemstad-Curaçao. En heeft al zoveel grote toernooien gelopen. Al uh, wereldkampioenschap in 2003 in Parijs. Toen was het, waren het de series waarin hij niet uitgeschakeld werd. De zesde tijd ooit voor een Europeaan. Nummer één nog altijd Pietro Menea uit 79 in Mexico. Ze zitten er klaar voor de spierbundels. De mannen van de korte sprint. En daar zijn ze weg. En goed weg. En nu gaan we Jorennie Martina had moeite met de bocht in uh, de series en de halve finale. Komt nu goed de bocht uit. Van Luik gaat ook nog altijd goed mee. En nu moet Martina gaan komen. Nu moet die stoom uh, erop komen. En dan komt hij ook. Martina en Van Luik gaan het goed doen. En het ja. is Martina die gaat ja, winnen. Ja, ja, ja. En Van Luik voor twee. En oh, een en twee oh, voor Nederland. Oh. Een en twee voor Nederland. En de tijd 20.42. Ja. Goud en zilver. En die pet van mij kan gewoon op mijn hoofd blijven staan. Hoef ik niet op te eten. Shrendy Martina wint goud voor Nederland. En Patrick van Luik niet te vergeten, fantastisch zilver. 1 en 2 voor Nederland. Nou. Jammer van het plaatje van die pets en Andy. Je hebt het verdiend hoor. Dit, dit heb Andy. ik liever. Meneer Bumer, u was er live bij? <laughs> nou ja, live vanuit de studio, zeker. <laughs> ja, ja. Ik wou net zeggen. <laughs> ja. Applaus. Hoe vaak wint Nederland goud en zilver op een EK-atletiek? Dat is ongekend. Ja. Uh, moet, moet u nou zo meteen die uh, top 5 doen? Van sportfragmenten was u dat al uh, voor zometeen of bent u daar nog niet voor gevraagd? Maar ik was gevraagd een uh, sportfragment van deze zomer aan te leveren. Ja, ja. nou ja. dat is. Uh, had u dat al gedaan? Had ik al gedaan. Ik kan mag nog wisselen. Ja. Ja, maar dit hebben we nu net gezien. Kan, ja, maar dat vind ik dan weer flauw voor mijn... Ik, ik, moet ik al zeggen welk fragment nee, ik had? Ja, ja, nee, nee, nee, nee, oh, dat, dat moet komt, geheim blijven. Nou, als jullie hem nog een keer willen zien van mij, mag je erbij. Want het is natuurlijk fantastisch wat hier ja. gebeurt. Ja, maar het is radio. Dus dat wordt hem niet zien, dat wordt hem horen. Oh ja. <laughs> is ook <laughs> heel mooi hoor. Over, stap, stap, stap, stap, stap. Ja, ja, goed, zullen we het erover over het CDA gaan hebben? Want daar hadden we het besluit ja, van rekening Het CDA aan. en het waakvlammetje. U zei, ja. het is er al die tijd wel geweest. Ja. Maar is hij weer op tijd opgeleid? Ja, de tijd is kort. Dat is zonder meer waar. En uh, ook dat heb ik ook vanmiddag gezegd. Uh, de hellingen stijl en de tijd is kort. Maar het enthousiasme is er. En um, wat ik, wat, wat, waar we het net ook over hadden. In Nederland is er toch wel behoefte aan, om die crisis uit te komen met elkaar. En niet tegen elkaar. En vandaar dat wij ook het motto samen kunnen we meer hebben. Omdat ik ervan overtuigd ben dat we in Nederland, maar ook in Europa... Als we samenwerken, veel verder komen. En als we elkaar blijven bestrijden, gewoon niet uit de crisis komen. Ja. Even naar de lijst kijken, bij de eerste twaalf. Uh, zes zittende Kamerleden en zes nieuwkomers. Je zou kunnen zeggen, een mooie mix van uh, ervaring en nieuwkomers. Uh, we hebben ons uh, oor te luisteren gelegd in de wandelgangen in Den Haag. En daar wordt gekschierigd vanwege de nieuwkomers gezegd... dat het zulke nieuwkomers zijn dat het stagiaires zijn. Hoe kijkt u daar tegenaan? Het zijn wel mensen met heel weinig ervaring, uh, zo wordt er tegenaan gekeken. Nou, dat klopt is dat een be beetje? Nee, maar er is wel bewust gekozen voor veel vernieuwing. Dat, is, dat klopt. En er is ook bewust gekozen voor ervaring buiten Den Haag in Den Haag halen. En uh, het, dus uh, de voorzitter van de onderwijsbond van CNV. We hebben de vicepresident van de rechtbank erbij. We hebben mensen die in het maatschappelijk leven hun spoor hebben verdiend. en die naar Den Haag gehaald. En bewust. Zeker ook, vergeet niet dat de vorige lijst uh, maar één nieuwkomer telde. Dus je ziet het bij ons, je ziet het in bedrijven ook... om de zoveel tijd vernieuwen. En dat is deze keer echt bewust gedaan. Ja. Ik, ik denk dat dat ook het grootste bezit is voor het CDA... de komende verkiezingscampagne is de lijst. Want met alle eerlijkheid, ik ben ook de zaaltjes in geweest. Als het over het wie gaat, over wie de lijst trekken... dan, str dan stromen ze vol, de inhoud valt dat uh, toch nog wel tegen. is, dus merk ook dat afdelingen... Toch nog wel degelijk een beetje in een rouwfase zitten. Dat ze op verlies zitten. Dat ook als je dat hoort in die afdelingen. dan verwachten ze allemaal toch nog wel sterk verlies. Die zitten nog niet helemaal in die helling op de fiets. zoals meneer Buma in zijn Hebben ja, sterk verlies, nog meer verlies? Of het ja, is verlies ja, beperken? Nou ja, uh, mensen die heel tevreden zijn als, als het woord 15 valt, bijvoorbeeld. Ja. Uh, dat hoor je dus wel sterk terug. Maar die, die lijst die is gewoon heel sterk. omdat daarin vernieuwd wordt. omdat daar de keuze in liggen. Uh, en als CDA wil, willen, moet, wil winnen, dan moeten ze met die lijst de boeren op. En ja. uh, dat gaat niet gebeuren met het verkiezingsprogramma, denk ik. Maar als het gaat om moeilijke vraagstukken, heb je dan ook niet iets aan de kamerleden die al jarenlang die ervaring hebben? Ah, zich meedragen? al die mensen die alleen maar op het plein in Den Haag hebben gewoond, weet je wel dat het al jarenlang hetzelfde. Uh, dus je mij kan uit het niets gewoon de ja, kamer nee, in. Je hebt nou, helemaal geen ervaring nodig. Nou, nou ga ik ja, maar naar... dat is dat is dus onzin. Kijk, wat de kamer moet doen, is eigenlijk niet zeg maar dat pietenpeuterige gedoe op van die wetstekjes, van hoe het, hoe het allemaal in elkaar moet zitten, wat je moet kunnen, is de grote vragen stellen. Wat voor gezondheidszorg wil je? Wat voor onderwijs? En als je ja. die vragen kunt stellen, dan hoef je helemaal niet, eh, tot in de details achter de comma, een expert in te zijn. Dat gaat om gewoon een nieuwe blik en daar heb je nieuwe mensen voor nodig. En als er één ding is dat het CDA is vergeten in de coalitie met de PvdA... is die grote vragen stellen. Daaraan zijn ze kapot gegaan. En als ze daarmee doorgaan, dan worden ze nog kleiner. Dus wat ja. dat betreft is dit volgens mij heel Doe sterk. Doe je de vragen stellen of ze ook beantwoorden? Nee, ze moeten hem stellen en de samenleving moet hem beantwoorden. En die wisselwerking, dat is heel spannend. Meneer Wibba. Nou, wat zei heel snel uh, dat een aantal mensen weggingen. En ik vertaal het maar even dat het ook goed is. Mij doet het wel heel veel pijn dat ik gewoon een aantal collega's niet terugzie. Terwijl ervaring wel degelijk belangrijk is. Um, maar ik blijf dus zeggen, de, de bewuste keuze om veel te vernieuwen... hangt ook samen met de vorige lijst, toen dat niet is gebeurd. En je moet continu vernieuwen in de politiek. Nou ja, dat is ook de les wat mij betreft voor ons. En uh, ervaring van buiten maakt dat je ook weer met een andere blik naar Den Haag kijkt. Maar is dat, dat ook een les ook die overkomt is. bij uw kiezers? Dat moet natuurlijk bewezen worden. Dat bewijst zich pas op 12 september. Maar het begint voor mij wel degelijk ook met je programma... ook wat je inhoudelijk wil. Maar de gezichten die erbij zijn en de mensen die het willen uitvoeren... zijn wel degelijk belangrijk. En ik heb een bijeenkomst nu gehad met de, de, de, de kandidaten. We zullen vaker bij elkaar gaan. En ook dat voelt als een team. En dat is ontzettend belangrijk. Dat je ook laat zien dat het inderdaad niet alleen om lijsttrekker gaat... maar om een aantal mensen, een lijst... mensen die actief willen worden in Den Haag. En dat ook kunnen. <coughs> ja. nou, een lijst bijvoorbeeld ook waar uh, de Brabantse kandidaten... een plekje zijn ja, of wel wat meer, Zeker. mag ik toch wel zeggen. Madeleine ja. van Torenburg van 14 naar 12, van Erik Ronnes van 24 ja. naar 14. Is dat onder grote druk gebeurd? Nou, er is natuurlijk... We hebben natuurlijk vorige week meegemaakt dat Elie Blanksma... die op 4 stond uit Brabant, uiteindelijk niet op de lijst komt... want zij wordt burgemeester in Helmond. En dan komt wel de vraag, ook voor een politieke partij... als je een partij wil zijn die Nederland vertegenwoordigt... wil je ook mensen uit alle delen van Nederland op die lijst hebben. Brabant is voor ons een hele belangrijke afdeling. Brabant is sowieso een belangrijke provincie. En dus is ervoor gekozen... en hebben ook de leden ervoor gekozen... om Brabanders hoger op de lijst te zetten. Dus vandaar deze keuze. Ja. even. is even, ah, even, ah, was er niet helemaal koekenij, geloof ik. Althans van mensen die ik hoorde... die nog tot half twee vannacht in een hotelbar oh, hingen. Was dat vannacht nog steeds wel flink knokken intern... Uh, wie, er, wie er allemaal naar boven moest en wat ja, er niet gebeurde? Dan was dat echt ja. wel een beetje moeilijk binnen het partijbestuur... en uh, gaf dat conflict. Dit heeft, ja. dit, dit heeft uh, tot gisteren... Ja, ik ben er zelf niet bij geweest, maar gisteravond, laat of nacht... is het gebeurd. Want je praat over belangen in de partij ook... en ook uh, de belangen van de regio, maar ook deskundigheid. Je hebt bepaalde deskundigheden nodig. En, en die belangstelling is natuurlijk een financieel deskundige. Dus je wil dat ook weer ruimte voor geven. Dus het interessante is dat je... In zo'n congres die twee dagen gepraat over het programma, maar zeker ook over de lijst. Maar oh ja. Smert, is het bijvoorbeeld genoeg he, voor de Brabanders om die achterban weer een beetje te mobiliseren en te zeggen. Ja, we gaan er weer voor. We hebben er vertrouwen in. Oh, dat weet ik niet. Er staan geloof ik twee mensen. Ik, ik, ik vind dat zelf nooit zo heel belangrijk. Je hebt van die, van die dingen al zeg: geloofslijnen en zo en, en, en regio's. Ja, ik, ik heb daar nooit zoveel mee. Uh, maar het schijnt belangrijk te zijn. Uh, maar het belangrijkste vind ik eigenlijk vernieuwing en verjonging. Uh, nieuwe perspectieven zien. En uh, nou, we waren bijvoorbeeld vorige week bij de VVD eerst nieuwkomer op 20. Maar ja, uh, die zit al wel jaren in het partijbestuur. Uh, en ja, dat is bij het CDA wel anders. En uh Volgens mij kun je ze daar wel een pluim voor geven. Ik wil eventjes over de verkiezingen heen. Uh, en Een mogelijke uh, co coalitie, uh, meneer Buma. Stel nu er ontstaat een linkse coalitie. is niet ondenkbaar. En u wordt gevraagd om, uh, om daarbij uh, te treden. Um, om het te volmaken, om het maar even zo te zeggen. Maar daar moet u wel iets voor inleveren. Van uw principes waar u nu voor staat. Bent u dan bereid om dat te doen? Nou, dit gaat over aanhaken. Daar gaat het bij mij niet om. Ik wil eerst 12 september een uitslag hebben waarmee we ook echt richting kunnen geven aan Nederland. En ja, dan maar zeg ik, ik... ik schets u nu een uitslag. Ik ja, schets u een uitslag maar... van een linkse coalitie en u wordt gevraagd om daarin deel te nemen. Ja, en dat is een perspectief waar ik niet van uitga. Want ik ga uit van het perspectief van het CDA. Dat, dat lijkt me ook op zichzelf logisch. En ik kijk dan welke partij met ons wil hervormen. Ik noemde net de arbeidsmarkt. Ik noemde de woningmarkt. Dus u wil het initiatief nemen en dan anderen bij u aan laten aanhaken. Daar komt het een beetje op ja. neer. Nou, het initiatief voor de keuze om te regeren ligt bij mij. Niet de, het, het initiatief... van de vorming van de regering, want dat weet ik allemaal niet. Maar ik weet wel dat ik zelf... erbij ben wat het CDA kan inbrengen... voor de toekomst. Ja. En dat is de keuze die ik maak. Ja. En dan ga ik dus niet kijken waar kan ik aanhaken. Maar wat ik belangrijk vind voor Nederland... dat we uit die crisis komen. Werk is belangrijk, gezin is belangrijk... de samenleving is belangrijk. Als ik dat terugvind in een regering... doen we mee en anders niet. Ja. Oké, okay, maar goed, waar ik eigenlijk uh, uh, naartoe wil... is of u bereid bent om een tweede keer zo'n risico te nemen... zoals u dat nu heeft gedaan. Dat nou, een keer ik, is uitgepakt nou, met ik, de PVV. Nou, ik zeg dus heel bewust dat ik niet een, een, een coalities aan ja, meerderheden ga helpen. Ik ga mijn eigen keuzes maken. En dat betekent dat het CDA de keuze maakt straks voor de toekomst vanuit zijn eigen programma. Maar een intern zaaltje heeft gezegd: nooit meer met de Pvv. Ja, dat, dat wordt ja, nooit ja, meer. Precies. Ja, ja, als, ja, buik, als dat wordt vol van de Pvv. Ja, dat klopt. Dat klopt. Maar, maar, dat, maar gaat dat specifiek. Dat, maar, maar, maar, is een andere kijk. Het gaat om 12 september de verkiezingen en daarna hoe wij Nederland verder helpen. En daar wil ik als CDA een bijdrage aan leveren omdat het belangrijk is. Maar ja, dat, mijn dat, dat principes... heeft u gezegd. Maar, maar, u kunt uh, naar Nederland toe en naar uw, uw kiezers toe. Volgens mij niet, niet nog een tweede keer. Zo'n debat over ja. veroorloven. want nee, maar dan, heb... dan gaat het echt goed. Klopt. Nee, maar ik heb ook bewust gezegd, um, de, de PVV niet nog een keer. Ik, bedoel, ik heb zeven weken in het katshuis gezeten met Geert Wilders. Zeven weken doet hij mee om op de laatste dag te zeggen... Van, nou het wordt me toch wat te eng, ik loop weg. Dat wil ik niet nog een keer. Maar ik vind wel dat geen enkele politieke partij de luxe heeft... in deze tijd van versplintering om te zeggen... ik maak van tevoren mijn keuze. Maar nooit meer is toch nooit meer? Ja maar dat is dus dus gewoon uitsluitend. VVV is dat gewoon ja. waar. Ja. Ja. Maar mag u de de de iets de specifieker in. stellen? En uh, wat ook vandaag op het CDA-congres uh, uh, grote vraag was... Hè, eigenlijk iedereen weet, het gaat in het midden gebeuren. Die flanken moeten niet te groot worden, gaat het gaat in het midden gebeuren. Dan heb je twee opties, twee smaken. Of zo'n nationaal kabinet, CDA, VVD, Pvd, PvdA... of je gaat voor het Kunduz, uh, uh, de groep. Als u uw ervaring heeft met de PvdA... voor welke van de twee zou u dan het liefste gaan? Ja, dat soort keuzes maak ik dus in dit stadium niet. En heel bewust niet. Omdat ik wil kijken naar eerst 12 september, dan hebben we 13 september... en dan zullen we moeten kijken wat de meerderheden zijn. En nogmaals, dan kijk ik niet naar welke partijen het zijn... Nee, wie het dat, is, dat maar wat ze willen, waar Precies. ze toe bereid zijn. En als je bereid bent met ons te hervormen... als je bereid bent met ons te bezuinigen, want dat is ook nodig... als je bereid bent gericht te investeren in Nederland... dan kunnen we partners zijn. En dan maakt het me niet, de, niet uit hoe die partij heet. Maar dan heet. kunt u toch veel meer met die Koendus-coalitie... dan met de Partij van de Arbeid, die bijvoorbeeld... ik heb natuurlijk toen ook in die week van dat Koendus-akkoord... gezegd dat ik erg teleurgesteld was dat de Partij van de Arbeid afhaakte. Want ik denk dat het niet nodig was geweest. En ik denk dat het nodig is dat de Partij van de Arbeid... meedoet met dit soort oplossingen. Want het is een partij die mee een dragende partij hoort te zijn in Nederland. Ja, en ik heb, dus... ik heb dat toen teleurstellend gevonden. Maar dat wil helemaal niet zeggen dat het na de verkiezingen niet alsnog kan. Het is niet uitgesloten, maar de Partij van de Arbeid heeft wel een kleinere kans. Laten we dan zo zeggen. Nee, zo, zo wil ik het ook helemaal niet zeggen. Oh. Want voor mij geldt dat die partij die na de verkiezingen bereid is... om die verantwoordelijkheid te nemen ook mee moet kunnen doen, of die nou Partij van de Arbeid heet... of GroenLinks of een andere naam heeft. Ja, dus concrete uh, antwoorden wat partijen betreft... wilt u uh, nee, duidelijk nee, niet uh, geven? Nee, ja, ja. daar ben ik ook heel bewust in, en ook heel stellig in. Ja, en goed. heel bewust gaan wij naar de NOS met het nieuws. De hoofdpunten met Gert Kluk.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 TT in Assen draait alles om snel, sneller, snelst. En de snelheidsboetes die de politie rondom het evenement uitdeelt... zijn dan ook berucht. Vous avez un nouveau message. In de Radio 1 Sportzomer de tour vandaag. Henk Lubberding. Ja, Henk Lubberding geeft tijdens de 99e ronde van Frankrijk elke avond zijn visie op de etappes, de renners en de gebeurtenissen in en rond de Tour. Die is vaak helder en soms ook tegendraads en altijd net weer even anders. Vandaag dus de eerste keer de proloog in Luik. Henk, goedenavond. Goedenavond. Luik is een stad die jou dus dan nog helder voor de geest moet staan. Weet je nog? Want? Ja, zegt u het maar. Ja, zegt u het maar. 1980. Ja, 1980, ja. Ooit een etappe gewonnen, ja, dat klopt. Ja. De derde etappe, hoe ging dat? Eh, ik weet nog dat het de langste etappe van de tour was. En dat ik in een kopgroep kwam met eh, vier of vijf bellen. Uh -huh. Ja, en dan zei ik altijd: Nou, dat is niet zo moeilijk om te winnen. Die <lacht> bellen kijken elkaar allemaal aan en dan ja. moet je gewoon demmereren. Ja, en weg was je. En daar ging Henk. Ja, zo makkelijk ging dat niet. Een keer op drie, vier, geloof ik. En toen lukte het wel. Maar het is gelukt, ja. Ja. ja. ja. Nou, vandaag de proloog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 Lara, Henk, stak die er inderdaad gewoon weer bovenuit? Uh, we moeten natuurlijk niet vergeten dat Tony Martin de grote pechhebber is. Hij was een belangrijkste concurrent, maar had materiaalpech inderdaad. En een lekker band. Uh, normaal gesproken uh, een je daar toch zo rond de 20 seconden voor. En, uh, ja. ja. Dat is altijd moeilijk in te schatten. Nou, 20 maar seconden kost, is dik het, verlies dan, hè? Ja, Het kostte het kost toch altijd uh, flink tijd. Ik vond ook dat de auto, maar dat kwam door die bocht, waarschijnlijk dat die auto er niet dicht genoeg op zat. Misschien niet eens met een fiets in de hand. Ja, ik, vind, ik heb dat niet teruggezien, ik kon dat niet zien. Maar uh, ik vind dat een mechanieken moet op dat moment eigenlijk, uh, ja, eigenlijk buiten het raam zitten. Zo die fiets kunnen pakken en uh, in een poep en een scheet die fiets aangereikt hebben. Ja, hoe lang, duurde, hoe lang duurt die poep? Dat duurt wel wat lang. Ja, dan zou ik zeggen: hoe lang zou die poep en die scheet dan kunnen duren als je het heel snel doet? Ja, uh, ik, ik, denk, ik denk 10 seconden, 15 seconden. Maar dat, kijk, je ziet al, hij, hij rijdt al heel lang uit. En dan gooit hij zijn fiets nog twee aan het hek aan en loopt eerst nog naar het hek toe. Hm. Ja, als je dat gaat rekenen, ja, 20 seconden pof, is hij zo kwijt. Plus dat je je ritme kwijt bent. En een gigantische teleurstelling natuurlijk. Want je weet dat hier, dat hier de, uh, de proloog niet, niet door gaat winnen. Ja, nou, daar heeft hij het gewoon verloren. Ja. Punt. En, anders, en anders was het een strijd geweest tussen deze twee mannen. Wat ook uh, in de pronostiek natuurlijk ook staat. Werd het daardoor ook een beetje saai, Henk? Nou nee, een, een proloog is nooit saai, want uh, je moet dan ook kijken van, uh, uh, wat doen de klassementmannen? Dit waren geen klassementmannen, maar wel mannen die dus in deze eerste etappes in de Tour, en dan praat ik over wel anderhalve week, uh, heel lang stand kunnen houden. Want Tony Martin is natuurlijk geen kleine jongen die in het uh, uh, Middelgebergte heel goed mee kan. Kanselara eigenlijk hetzelfde. En zo kun je dan nog van heel veel ploegen, een heleboel opnoemen. Ja, dus ja, voor hem was het natuurlijk heel belangrijk en voor de ploeg ook, om die trui te pakken en uh, die trui zo lang mogelijk vast te houden. En die mogelijkheid, ja, die zit er gewoon in. Of die had er ingezeten voor, voor, uh, voor hun ploeg. En in verband met uh, in, door Tony Martin en in het bijzonder. En geldt nu voor Cancellara. Ja. is nu toch uh, voor hem en voor de ploeg heel belangrijk. Want ze hebben dit jaar met Radio Check heel weinig gewonnen. Uh, dat ze nu eens uh, ja, in een weekje de boel uh, recht gaan zetten hier. Ja. Nee. En dat zou zomaar kunnen. Meneer Buma, bent u, een, u bent een wielerliefhebber, hè? Uh, waar houdt u het meeste van van Zo'n wedstrijd als vanmiddag, zo'n proloog? Of bent u meer van de bergetappes? Want we zeiden al, u heeft zelf al d'Huez beklommen. Ja, ik vind de bergetappes het mooiste. Ja? Ja, ja. Ze vanwege zijn de, de heroïek te of, of uh, Ja, die... vanwege de heroïek en uh, de totale onverwachte wendingen... die je op de helling nog kan tegenkomen, Ja, ja. ja. Wat voor onverwachte wendingen bent u daar trouwens tegengekomen? Die flanken van de Alp West? Of? Nou, die worden, er staan grote borden daar aan de kant. Dus onverwacht zijn ze niet. Want je, je kan helemaal meetellen hoeveel bochten er zijn. Nee, dat ging verder prima. Ik, ik heb, het was voor mij wel een, een uh, revanche dat ik het deed. Want ik heb toen ik studeerde een hele lange fietstocht gemaakt door de Alpen. En toen kwamen we aan het eind van de dag over de Col du Blandon. Ook zo'n zo zo Tour de France Col. Aan in het dorpje aan de voet van de uh, Alpe d'Huez. En ik was met twee vrienden. En die hadden nog puff om naar boven te gaan. En, en ik niet. Want je kan alleen helemaal naar boven en naar beneden. Je kan ja. verder niet door. Ja, jij nu. het ook, dus nu, nu voor, een paar jaar geleden waren, stonden we met het gezin op een campingvlak bij de... Op de en toen dacht ik: ik moet het nu doen. En inderdaad, toen heb ik de eindelijk dan op de West beklommen. Ja, ja. Ja. Moet, iedereen, moet eigenlijk heel Nederland niet gewoon één keer de Alp de West beklommen hebben, Henk? Nou, voor mij niet hoor. Nee, nou oh, goed zo. Nee, nee, Mooi. Nee, maar nee, ik, nee. Heb, ik heb het nog niet gedaan. Nou, ik was nog niet van plan, namelijk, gelukkig. Nee, nee, nee. nee. Ten, even nee, nee. naar de Nederlanders. Um, de verwachtingen voor met name Liebe Westra die waren hoog gespannen. Hij finishte op 20 seconden van Cancellara. Um, dat was niet wat hij had verwacht. Westra uh, weet het met name aan de eerste kilometers van de proloog. Ja, ik kom gewoon, ja, in de eerste 2-3 kilometer kom ik gewoon niet op gang. En ja, voor mijn gevoel gaat het heel snel. Alleen ja, de rest die raakt gewoon veel sneller daar. Dus uh, dat is een beetje het probleem. Ja, Henk, is dat een tegenvallend begin voor Lieve westera Nou, hij bedoelde dat hij niet op gang kwam. Maar ja. de andere rijden gewoon in het begin wat harder. <laughs> Zo kun je het ook stellen. Ja, het glas kijk, is half vol, vind... half leeg natuurlijk. Ja, nee, maar kijk, uh, 20 seconden verliezen op kanselara. Op een goede kanselara. Ah, dat, is, dat is geen schande, maar voor hem uh, had, het misschien, uh, ja, had het misschien vijf of tien seconden hadden gekund. Maar dat hangt ook van je dag af. Uh, en vergeet niet, deze Tour de France is heel anders dan een andere wedstrijd. Hier komt toch een bepaalde kriebel door je lijf, wanneer je op dat podium staat. Want dit is het ecchi, hè. En niet dat die andere wedstrijden niet tellen. Maar uh, renners kunnen er pas over praten als ze een één of twee toeren gereden hebben. Dat het toch <laughs> heel iets bijzonders is. En dan gaat er toch iets door je lijf. En dat kan nou net... Ja, het moment van het starten zijn, dat je net niet dat ritme wil pakken of zo graag willen voelen, die je dan net niet kunt bereiken. En dan gaat het toch een beetje tussen die oren werken. En dan ga je misschien een beetje geforceerd rijden. Ja, ja en dan kom je misschien een paar seconden tekort, maar dat is niet om te winnen. Uh, daar had misschien een mooiere plek in gezeten, maar is dat belangrijk? Nou. Nou ja, kijk... ik, ik zeg wel eens of je nou vijfde wordt of je wordt twintigste. Ja, het maakt eigenlijk niet uit. Je doet er eigenlijk al niet meer mee. Nee, want de ervaren renners kennen natuurlijk ook het klappen van de zwee. Bijvoorbeeld Bradley Wiggins wordt dan tweede. Mm -hmm. uh, Pak 10 seconden op Cadell Evans. Wat ja. betekent dat voor Evans? Wat gaat er dan in zijn hoofd om? Nou, dat hij in ieder geval uh, weet dat uh, Wiggins in goede doen is. En, en dat, dat hij wat op, goed moet maken. om een kilometer of 6,5 eigenlijk al 10 seconden kan winnen. En ik had ook niet de indruk dat Wiggins uh, een, een supergevoel uh, had. Maar goed, dat is uh, de tv-beelden die we zien. Ja, en Evers uh, geen idee, maar hoe hij de bochten weer zo scherp aansnijdt... ...dus dan laat hij het echt niet liggen. Ja, dat heeft dan toch op pure kracht te maken. En een verrassing vind ik eigenlijk Chavanel. Ja, dan gaat hij deze Tour maar weer uh, ja, in de poeltoto bij jou te laat om hem erin te zetten... ...want die zijn al ingevuld. Maar dat wordt toch weer een man voor de ronde. Omdat hij een hele goede doen is en hier al een visitekaartje afgeeft. En ik ben van mening dat dit een Tour wordt niet waar we in de bergen uh, maar moeten wachten... Maar dat, dat, dat er al eerder een ontsnapping op gang wordt gebracht. Ik zie hier zoveel goede knechten in ploegen zitten. Ja, die gaan niet de hele dag tempo rijden. Voor schaai gaan ze niet uh, iedereen uh, in een tempo zetten om nu al de boel te controleren. Dus okay. dan gaan topmannen uh, wegmoffelen uh, uh, okay. uh, via een ontsnapping. Alleen, ja, ploegleiders die hebben tegenwoordig uh, alle mediatoestanden uh, bij zich in de auto. Dus die kunnen heel alert zijn. En de renners dan verwittigen, maar in mijn tijd was het zo van... oh, shit, zit die ook mee? En ja. dan hebben ze al anderhalve minuut. Ja. Kijk, en dat is nu uh, wel iets wat verandert. Maar ik ben nog steeds van mening dat er toch wel renners zijn... die ze niet zo hoog inschatten, die toch een keer ruimte krijgen... en zo in een ontsnapping een paar minuten pakken. Ja. En Chauvinel gaat echt niet blijven zitten. Die kan alleen maar etappes winnen om met een ontsnapping weg te zijn. Ja, 33 is hier, geloof ik, uh, nu inmiddels, hè? Ja, maar leestijds... Uh, ik zeg wel, begin 30, daar ben je ook je sterkst. Of dan gewoon nog in je sterke jaren. Ja, en ik vind dat die... Uh, ja, kijk, een proloog zegt lang niet alles. Maar dit soort prologen, hoge snelheden rijden... Dus dat wil zeggen dat je een hoge basisnelheid hebt. Ja, en dat zie je daar aan Geesink... minder snelheid heeft als een mollema. En mollema in, eh, toch explosiever is. Explosieve mannen dan net even... in zo'n korte proloog wat meer in het voordeel zijn. Ja, en straks hebben we een paar lange tijdritten. Ja, en die zijn dan ja, toch meer in het voordeel denk ik van Geesting als, als dit nee. korter speelt. Maar ik vond dat Geesting ook best goed heeft gereden. En aan de andere kant is me iemand opgevallen. En daar is weinig over gepraat. En daar is Dennis Mensjov. Ja, die staat er weer heel goed bij. En die laat toch zien dat hij uh, heel goed kan tijdrijden. Dat kon hij altijd al. En het Hooggebergte, ja, wat praten we over? We praten over twee lastige ritten ja. in de Alpen. Drie in de Pyreneeën, waarvan eigenlijk twee keer bergopkomsten. Ja, maar dat duurt Aanlouden. nog even, dat duurt nog even, Dat, ja, dat, dat dus, gaan we TCT dus, zien. Ja, maar dus ik bedoel maar, uh, uh, die klassementmannen die gaan nu nog niet met de hele ploeg alles controleren. Duidelijk. Dus daar gaan de jongens van profiteren. Goed zo, Henk. We gaan het, uh, we gaan het allemaal zien. Dankjewel voor nu. Oké. Okay. Mark Brasser op Wimbledon. Hoe is het met de heren Murray en Bagdadis? Tja, we moesten we in de eerste set wachten tot 5-5 uh, voordat de eerste break kwam. In de tweede set volgen de breaks en ook uh, de kans. elkaar in rap tempo. Op nu weer een breakpoint voor Andy Murray. Bij een stand van 2-2 uh, in die tweede set dus. Het is al zijn uh, zesde breakpoint en ook dat benut hij niet. Een heel erg lange game. Ja, Bagdadis, die, uh, die moet erom lachen. Ik zei het al, die gaat het uh, publiek bespelen. Ja, dat doet hij nu ook. Hij uh, kan de steun van het publiek wel... Uh wel gebruiken. Even snel door de set heen. Bij 1-1 was er de break voor Andy Murray. Die kwam op een 2-1 voorsprong, maar leverde toen zelf meteen zijn service in door een dubbele fout te slaan op breakpoint. En dus is het 2-2 geworden. En zitten we nu in deze ellenlange game waarin Andy Murray dus al zes breakpoints heeft gehad. Allemaal worden ze weggewerkt. Hij mist een pasing net. Murray, nou, nu weer een, een goede punt van, van Marcos Baghdatis die iets minder is gaan serveren. Iets minder dwingend, waardoor Murray in de rally kan komen en waardoor die kansen krijgt. Dus en dus die zes breakpoints heeft gekregen. Nu wel een goede eerste service van Marcos Bagdatis. En daarmee komt hij op voordeel. Ja, dat de partij zo lang duurt, of lang duurt, maar dat het nu nog gespeeld wordt. Het is kwart voor negen in Londen. Dat heeft wel tot gevolg, denk ik, dat als deze set afgelopen is. Ja, dat ze er af gaan en dat het dak dicht wordt gedaan om onder het licht verder te spelen. Dat zagen we eerder bij de wedstrijd van Nadal. Want deze wedstrijd gaan ze bij natuurlijk licht nooit afspelen. 2-2. Dus in de tweede set. Het wordt 3-2 voor Marcos Bagdatis. Hij houdt dus een game in de tweede set. De eerste gewonnen door Andy Murray. De TT in Assen trok vandaag zo'n 90.000 bezoekers. Anne van der Meer van de politie Friesland. Goedenavond. Goedenavond. U bent van de politie Friesland, maar de TT is in Assen in Drenthe. Leg ja, uit. De, ja, de TT is een van de grote evenementen die we kennen in Nederland. En dan worden de omliggende politiekorps gevraagd om... Uh om te helpen. En uh, ik was er een van die vandaag in Assen mocht bijspringen. Ja. En hoe omliggend? Want ik begreep dat er ook Duitse politie en Engelse politie rondliep. Dat is wel heel erg omliggend. Ja, <laughs> ja nee, dat klopt. We hadden inderdaad drie Engelse bobbies, uh, hadden we. Er komen natuurlijk veel motorliefhebbers uit Engeland, die komen speciaal naar de TT in Assen. En ook uh, Duitse motoragenten hadden we, omdat er natuurlijk ook vanuit Duitsland heel veel uh, bezoekers naar de TT uh, komen. En heeft u heel hard moeten werken of ging het daar eigenlijk allemaal wel goed? Nou, wij uh, we zijn niet ontevreden. De sfeer was goed. Het weer zat natuurlijk ook erg mee. Het was, uh, het was heel mooi weer. En uh, ja, we hebben vandaag maar, uh, maar acht mensen hoeven aanhouden omdat die over de streef gingen. En dat is natuurlijk heel weinig. Als Wat is kijkt, over de schreef? Uh, nou ja, dan moet u denken aan uh, een vernieling, een mishandeling, uh, mensen die dronken zijn en dan vervelend worden. Dus nou, uh, op het al valt het reuze mee. Er worden ook vaak motoren gestolen, hè? Ja, ja, wat we zagen de afgelopen jaren, dat er in Assen wel eens een motor werd gestolen. Maar wat we nu zien, dit jaar, dat in Assen is maar één motor gestolen. Maar in Groningen, in de stad Groningen, zijn het er maar liefst vier. Huh. En dan van bezoekers die daar in een hotel verbleven en die dus naar het TT wilden. En ook in Drachten in Friesland werden motoren gestolen. Ja, mooi vervelend. Ik, ik las op de telex in de aanloop dat er iemand bekeurd is... die over de afsluitdijk reed met geloof bijna 200 km per uur. Ja, kijk, uh, uh, in heel Nederland uh, werden mensen die onderweg waren naar Assen... om dit type uh, te bezoeken, die werden in de gaten gehouden. En uh, de notoire die werden gepakt. En dat is dus ook op de afzetheid gebeurd. Ja, 200 km per uur. Was dat de hoogste snelheid die gemeten is ongeveer? Of is er nog één overheen gegaan? Nou, voor zover ik weet was dat inderdaad de hoogste. Ja, oké. Okay. Goed. Nou, op naar het volgende evenement dan maar. Ja, dat is uh, de Sneekweek. De Sneekweek. Dat gaat er iets Grote. anders naartoe. Ja, maar die buurman steekt nu zijn duim ja, op. Ja, gaat Sneek, de... dus ik ken het wel. Ja, die kent de buurt. Ja. Het, het grootste zaalevenement van Europa op de ja. ja. binnenwater dus, Ja, duidelijk. Nou, uh, sterkte daar met het werk, maar dat zal wel meevallen. Hè. Ook wel leuk Ook Ja. Uitlust, ja, duidelijk. Dank u wel. Oké, okay, graag gedaan. Siewert van Linde en Sibrand Buma, nog altijd toch als bij ons. Siewert, ja, um, ja de, de G500 we hoeven we eigenlijk allemaal niet meer uit te leggen waar het over gaat. Je wil van binnenuit uh, uh, de, de partijen, een beetje de traditionele partijen hervormen. Mm -hmm. uh, dat dan doen. Je was op het congres van het CDA, je zei, ja, we hebben daar 35 voorstellen erdoorheen gekregen. Bij de Partij van de Arbeid slechts één, dus het is 35-1. Wat is het mooiste voorstel dat je er bij het CDA door hebt gekregen? Oei, um... Ja, dan moet ik er natuurlijk weer één gaan kiezen uit die ja, 35. Ja, ja, ze zijn juist met elkaar zo mooi. Nou, bijvoorbeeld uh, een uh, motie wat, wat wij echt als een taboe zien binnen die drie partijen. Dat kregen we in die afdelingen nauwelijks op de agenda. Dat was uh, het verandering van het pensioensysteem. En er zijn twee uh, overwinningen daar gekomen binnen één voorstel. De eerste is dat er volgend jaar niet geklooid mag gaan worden met de rekenrente. En dat ligt uh, echt op stapel als we zo doorgaan... omdat we volgend jaar heel hard moeten gaan korten. Dus dan komen er allerlei rekenrententrucs. Um, dat gaat om een pensioengat van 300 miljard euro. En het CDA gaat nadenken over een nieuw pensioenstelsel. Uh, en uh, dat is wel een heel belangrijke. En samen met dat Pieter Omtzigt, uh, pensioenwoordvoerder van het CDA... ook hoog op de lijst is gekomen, vind ik dat wel een overwinning. Omdat dat een gigantisch talent ja, is. Hoe hoog op de lijst, is. 39? Ja, uh, hij gaat wel de voorkeur stemmen omhoog. Uh, als meneer Buma hem niet pest dan, uh, en hem een <lacht> beetje ruimte biedt... dan komt hij vanzelf wel omhoog. Dat is toch die ervaren man die je dan wel misschien wellicht nodig hebt. Ja, dat, dat is een wandelende rekenmachine, die man. Uh, daar heb je ongelooflijk veel aan. Uh, hij heeft ook, uh, uh, nou, je liet hem spreken en opeens zag je Noord-Koreaanse meerderheden... van 99% in zaaltjes ontstaan. Ik, uh, ik, ik verzin het niet. Staande ovaties? Ja, serieus. Uh, die man die kwam binnen en uh, we hadden samen met hem en het CDJ een voorstel ingediend... En dat moest even, even hard tegen hard. En 99% van de CDA'ers was het daarmee eens. En Die man is zo slim, die moet je behouden. Die is op dit moment, gaat langs allerlei ministers, overal langs Europese uh, toppen gaat hij langs... om die pensioen een beetje te beschermen. Dus die verdient wel hoger dan 40, wat dat betreft. Um, wat ik ook heel erg mooi vond, was het onderwijs... waar uh, 150 miljoen uh, in het hoger onderwijs is uh, behouden. Maar nu ga je al naar de tweede, hoor je? Ja, uh, ja. ik ben dus eigenlijk ook te enthousiast eigenlijk. Ja. Maar het uh, is best wel wat binnengehaald. Ja, ja zelfkennis, prima. Um, uh, de Even na even, die zei er één. Uh, wat was die ene nou ook alweer dan? Ja, dat was een uh, voorstel om uh, technische studies, uh, dat de studenten daar uh, niks uh, aan collegegeld hoefden te betalen. Dat is natuurlijk belachelijk. Uh, zeker als daar geld naartoe moet en dat halen ze dan weer elders in het onderwijs. En wij zeiden, nou, doe dat nou niet. Dat is een dom voorstel. Gewoon collegegeld betalen. Helemaal niet erg. Geld dat je daarmee bespaart in het onderwijs. En je raadt het natuurlijk wel. Het eerste voorstel haalde het wel. Het geld weghalen en het geld terugstoppen. Dat mislukte. Dat dus um, ja, wat dat betreft is het ook soms een tandem. Maar wat, wat uh, ik, wat ik echt hoop dat bij het volgende pvda congres we gaan gewoon, hoor. Uh, dat het wat beter gaat, is je moet even wennen, je moet even aan de rol wennen. En uh, ja, je moet ook even de procedures wennen. En het was achter de schermen als het een heel getouw trekt. Er werd met, uh, met moties geklooid, met spreektijden. Uh, je werd nog eens uh, onderweg uh, uitgescholden voor fascist. En huh? Het werd er allemaal niet heel gezelliger uh, op, daar in Utrecht. Maar door wie dan? Ja, door gewoon PvdA-gemeenteraadsleden. En uh, niet één keer. Gewoon echt regelmatig dat je door gang liep of je ging een kop koffie halen. En... Uh, uh, ja, daar werd weer geroepen. Basis... Had je dat verwacht, ja. verwacht? Ja, dat je zo wordt nee, nou, Ik zo, dacht echt dat meneer Bima PvdA. echt een, een stijve rug had. Dus ik dacht, uh, dat bij het CDA wordt dat echt lastig. En zeker ook, we kwamen daar aan... en uh, nou, iemand ging, uh, van het CDA ging onze social media monitoren. Ze konden echt op het getal af... precies noemen hoeveel mensen van ons binnen waren. Dus ze hadden ons helemaal getracked. Dus dachten, nou, uh, jeetje, <lacht> dat, uh, dat wordt lekker... <lacht> Toen zaten we uh, in vrijdag in deelses. We, we konden via social media en sms... Konden wij onze groepen heel snel door alle zalen heen laten gaan. Maar er waren vier congressen eigenlijk tegelijkertijd. En uh, toen, toen merkte het voor ons dat super irritant natuurlijk. Want wij konden net, uh, stemming 93 kwam eraan. Nou, de wisten op 92 of 91 moesten de WhatsApp eruit en de sms eruit. En dan zag je die zalen weer heen en weer bewegen. Nou, en dan zag je dus, mensen gingen, vonden het irritant. En dan waren opeens stemkastjes kwijt uh, en dat soort dingen. Dus ze moesten dan weer oplossen met CDA. Maar uiteindelijk, ja, nou, is het wel nee, maar even gekomen. terug naar de Partij van de Arbeid. Wat uitgemaakt worden door fascisten. Uh, daar zeg je dan toch wat van? Ja, of, niet, niet door Hans Spekman of zo, nee, he, maar gewoon wel door gemeenteraad. Wel afgevaardigd, dat je echt... Nou, het, het is me echt vandaag keer vijf gebeurd. Het zal, zal allemaal niet aan de partij van de arbeid liggen... maar het is wel een beetje zo de sfeer waarvan je denkt... nou ja, dan ga ik maar op de stoep staan ja, dat, in plaats dat, van in de zaal ja, maar zitten. Maar dat blijkt dus een bepaalde vorm van angst uit. Dat ik denk, waar komt dat dan vandaan? Waar zijn ze bang voor? Ja, daar, daar heerst een beetje het idee van worden overvallen. En het zijn uh, de term neoliberalen viel vrij vaak... En ja, ik weet het niet. Dus ik hoop dat het volgende congres beter gaat. En we zitten heel erg op die verbinding en we kwamen met oranje rozen binnen. Want we dacht, nou ja, we krijgen altijd al die rode rozen van die PvdA's. Laten we ook eens oranje rozen teruggeven. Dat ging heel leuk, dus ik hoop dat het volgende congres beter gaat. Maar ja, het is wel jammer, want je hebt maar één congres voor de verkiezingen. En dat was deze dus, uh, nou ja, na de verkiezingen gaan we het gewoon opnieuw proberen. Meneer Buma, hoe hard heeft u Sywert nodig? Want de ontvangst voor hem was, was als een warm bad bij u, als ik het zo begrijp. Ja, nou, ik denk dat alle partijen, dus ook het CDA, het nodig hebben dat mensen van buiten ook eens even naar je partij komen kijken. En ook laten zien dat je een partijdemocratie niet voor niks hebt. En als Siebert met een heleboel mensen komen en CDA-leden willen het anders, dan zullen dus die andere CDA-leden ook naar dat congres moeten komen. En dat is het mooie daarvan. Je, je maakt dus dat zo'n congres niet meer een applausmachine is, maar dat er echt dingen gebeuren. En dan vind ik het wel van belang dat de G500, die gaat ook naar verschillende partijen. En partijen hebben wel hun eigen. Uh, gevoel, hun eigen achtergrond. Die willen wel in stand houden. Daar ja, respecteren we toch ja, ook. Of nou niet? ja, dat, dat is dus de, de, het belang van het, het groeien van de G500. Die doen dat dus ook. Die realiseren zich dat. Maar ik vind het voor een partij, en ook voor onze partij, dus ontzettend belangrijk om op deze manier bij de les te, houden, te, te blijven. En het was ook gewoon heel leuk, want je ziet inderdaad allemaal onbekende gezichten door die zalen lopen. Ja, dat komt er ook bij. En ik geloof dat inderdaad de CDA-leden dat ook heel leuk gevonden hebben. Ja, Siebert, wat. Uh... He, je volgt alles uh, natuurlijk uitermate kritisch. Wat uh, kan er bij meneer Buma nog beter als, uh, als leider? Uh, bij Buma of bij het CDA? Bij Buma. Oh, bij Buma. Uh, pff, zeg het uh, eens, ik zit er nu toch. <laughs> <laughs> uh, nou, wat ik soms wel jammer vind is dat het CDA zich soms een beetje lijkt te schamen voor oude woorden. En uh, ik had vandaag ook gezegd, voelt zo'n woord als rendmeesterschap. Althans, als je mij vraagt, en ik kom uit een familie met bakkers en uh, mensen die, uh, die, die vanuit, vanuit de buiten en de Veluwe komen, is dat beetje de kern van uh, Christendemocratie, uh, rendmeesterschap. En daar, ja, het CDA probeert een nieuwe vormen, nieuwe talen bij te, bij te bedenken. En denk, nou, pak nou eens gewoon het verhaal en, uh, en grijp eens die microfoon en zeg, jongens, het wordt de komende jaren echt heel ingewikkeld. Het enige dat ik u kan, kan bieden is dat ik benoem voor welke waardes ik sta en een aantal fundamentele zaken... en die ga ik de komende jaren voor u beschermen. Dat is het enige dat ik u kan bieden, maar het is buitengewoon vergaand. Want als we dat niet doen, dan gaat er van alles een beetje af. Dan wordt het kaasgaaf en onduidelijk. Maar volgens um, mij heb ik dat vanmiddag minder meer gehoord. Uh... Meneer Buma. Kijk, toen zat ik bij de PvdA. Ja, dat, is, dat had je ook niet moeten doen. Maar de speech die staat nog op internet. Maar je hebt, je hebt gelijk. En een van de mooie dingen vind ik ook dat als het CDA. Schaamt u zich, meneer Buma? Want hij zegt het lijkt alsof het CDA zich ervoor schaamt. Nee, ik schaam me helemaal nergens voor. Integendeel, ik vind dat onze waarden heel erg belangrijk blijven. Maar het mooie wat Siebert zegt, en dat klopt, het is altijd een zoektocht naar welke woorden daarbij horen. En je merkt steeds weer dat die partij toch terugkomt, terugvalt op die oude woorden. Zoals rentmeesterschap, wat, wat mij ambacht, zelf verantwoordelijkheid. wat Een woord is wat mij altijd heel erg aan het hart ligt. Dat je het niet voor jezelf doet, maar voor je samenleving. En ik merkte ook vandaag, er waren wel vragen bijvoorbeeld van journalisten... van waarom sla je niet harder naar andere partijen? Maar als ik vandaag bijvoorbeeld voor deze congreszaal zit... dan wil die horen waar het CDA voor staat en waarom het CDA in de politiek staat werk, gezin, samenleving, die drie dingen heb ik, heb ik vandaag benoemd. En die herkenning is ook nodig in een politiek waar politieke partijen soms op elkaar lijken. U ja, was inderdaad opvallend mild ook richting uh, Rutte bijvoorbeeld. Ja aardig hè? Ik, ik heb, ja ik heb hem, ja, ik, ik, nou nou, ik, heen, ik neem, heb gedaan helemaal niet gehoord. Nee, zelfs ik de VVD is helemaal ja, niet gevallen. Ik vond mezelf heel aardig. VVV heb ik gehoord. Dat heb het, de, ik gemiddeld? SP, Geert Wilders, Partij van de Arbeid ja. heb ik gehoord, maar VVD is helemaal niet gevallen. Nee, ik vond dat dat wel... wat was er aan de ik vond dat dat wel voldoende was geweest deze week. Maar het is toch wel belangrijk dat ik hoorde van het NOS. U bent niet uitgenodigd. Voor het grote debat bij RTL. U mag nog niet meedoen met de grote jongens. Hoe gaat u daartussen komen? Nou, door het laten zien waar we voor staan de afgelopen tijd. En ik vind ook voor het CDA wij zijn nu kleiner en zeker in de peilingen dan vier jaar geleden. Ja, andere partijen kan het ook overkomen. Dus het is aan ons om te laten zien dat we ertussen horen. Heeft men u al afgeschreven, meneer Buma? Heeft men u wellicht al afgeschreven dat ze denken: nou, die doen echt niet meer mee hoor. Nou, ik schrijf mezelf niet af. De CDA schrijven zichzelf niet af. En ik heb ook niet het gevoel dat anderen ons afschrijven. Ik weet wel dat wij van ver aan het komen zijn. En dat de, wat ik aan het begin ook zei, de tijd is kort... En om er in de wielerthermer te blijven, de helling stijl, de berg is hoog. Ja. Maar het enthousiasme is ook groot. En ik ben ervan overtuigd dat dat kan. En men nodigt mij me uit. Waar men mij uitnodigt, kom nee. ik. Waar men mij niet uitnodigt, kom ik niet. Maar ik zal overigens het verhaal laten horen. Maar wat doet dat met het hoofd van een CDA? Want, We hebben ik nog 45 bedoel... seconden. Oké, okay, Maar het CDA die, die was natuurlijk van oudsher. Die, die, die, die had alle baantjes, alle plekken. En nu opeens is het voor de eerste keer... dat je bijvoorbeeld niet eens voor een verkiezingsdebat wordt uit. Wat ja. doet dat met het CDA dan? Doet het pijn, wil het weten? Ik, ik vind het heel goed, ook voor mezelf... dat ik moet laten zien dat doet ik de inhoud ga winnen. Nee, het doet mij geen pijn. Want ik weet dat dit de moderne politiek is. Je gaat, kan nergens meer van uitgaan. Je kan niet meer van uitgaan van winst. Ook niet twee maanden voor verkiezingen. Het hoort bij het vak eigenlijk. En ook niet voor, het hoort bij de moderne politiek. Maar er is één ding wat voor mij overeind blijft. Wij moeten gezamenlijk die crisis oplossen. En daar sta ik voor. Als men mijn geluid ook wil horen, dan laat ik het horen. Wil maar naar een ander geluid. En wel op de flanken en wel de extremen. Dan doet men dat maar. Maar mijn stelling is dat het verhaal van het Drie. CDA... uiteindelijk het winnende verhaal is. Twee, één. Klaar. Ja, ja, ja, ja. Ja. Zijn we er klaar voor?